Goedemiddag, ik ben Hanneke, dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste treinen rond Amsterdam rijden weer. Sinds gisteren was er door een grote storing, gedoe op het spoor. Niets kon meer van en naar Amsterdam. ProRail heeft nog geen idee waardoor de problemen zijn begonnen. Maar de boel is nu dus weer opgestart. Verslaggever Sander van Hoorn is op Amsterdam Centraal. Weet je zeker dat hij gaat? Ik hoop het. Waar moet je naartoe? Naar Leiden. Leiden? Ja. En hoe lang heb je, hoe lang heb je gewacht? Ja, ik wacht gisteravond af vertrekken, maar dat was niet mogelijk. Ja. Maar nu hopelijk... Ah, ik bedoel, het is pas heel kort duidelijk dat hij weer gaat. Dus je hebt wel een gok genomen. Ik heb er vertrouwen in. Nou, ik hoop het. Als je in de trein stapt, kan het wel zijn dat hij korter is dan normaal... niet schoongemaakt is of te vol zit, waarschuwt de NS. De action in Eindhoven, waar vannacht een automobilist naar binnen reed... is vanmorgen gewoon open gegaan. De bestuurder raakte gewond en de winkel is beschadigd. Deze buurtbewoner hoorde een knal en weet wat er gebeurd is. Er is waarschijnlijk uh, Jouw van Vluchtheuvel heen gereden. Dat mag de overstuur kwijtgeraakt en dan zo met een bocht hier uh, het verkeersbord geraakt. En uh, ja, met de verkeersbord naar de deur ingereden. gereden. De bestuurder had te veel gedronken en is opgepakt. Een natuurbrand op de Heide in Limburg is onder controle. Het vuur begon gistermiddag in een natuurgebied. Volgens de brandweer was het vooral lastig om daar genoeg bluswater te krijgen. Uiteindelijk is dat gelukt. Vannacht was het onder controle. Een gebied ter grootte van bijna zes voetbalvelden is afgebrand. En in Rotterdam zijn ze hier helemaal klaar mee. Ik moet eerlijk toegeven dat ik wel heel snel, als ik echt haast heb, dat ik denk shit, ik ga nog even snel door. Mensen die nog snel doorrijden terwijl de slagbomen van een brug omlaag gaan... Regelmatig gebeuren er ongelukken of gaat het niet goed, zien de brugwachters. Er was een auto die uh, de slagbomen niet had gezien. En op dat moment ging onze slagboom nog een stukje naar beneden. En het scheelde zo'n stukje of het had het dak van de auto geraakt. En had ze natuurlijk schade gehad. Ja, net goed gegaan dus. Boetes voor dit soort mensen zouden kunnen helpen, denken ze. En dan nog het weer. Het is zonnig en warm. 21 tot 25 graden. landinwaarts wel wat stapelwolken vanmiddag. Langs de kust is het wat koeler, 15 tot 20 graden. ZFM Verkeersupdate. Dit is Wijnald Swaan van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. zon, zee, zee. Zandvoort is de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Rainbow Radio Zandvoort. Rainbow Radio Soundboard grensverleggend optimaal fm Is het lang geleden Is het lang geleden Dat mijn hartje riep met zijn ding Denk dan? is het lang Zijn we altijd, daar zijn we weer inderdaad, na de sirenes, de eerste maanden van de maand. Van harte welkom bij Rainbow Radio's antwoord Ja, en volgens mij hebben we allemaal weer een NL Alert gekregen. Ja. Ik hoor de sirene niet, maar die NL Alert kan ik goed horen. Die, ja, het is wel fijn dat je telefoon gaat trillen, dat je weet dat er iets aan de hand dat is. Dat er iets aan de hand is, ja precies. Welkom, we gaan weer beginnen en het is juni, het is uh, Pride Maand. Pride Maand, ja, ja, ja, ja. Er zijn al best wel wat dingen aan de gang hè. Ja, ja, ja inderdaad, we uh, hebben uh, natuurlijk... Afgelopen zaterdag Pride Utrecht gehad. En Pride ja, uh, is begonnen. We. Ja. En, uh, ja, ja, ja, en, en, en uh, eigenlijk is vorige maand al uh, Alkmaar geweest. Hè? Ja, Alkmaar ja. al geweest. Ja. En uh, nou ja eigenlijk over de hele wereld. Want juni is in principe de Pride de, maand. Omdat dat zich ja. te maken heeft met die stoombole rellen. Et precies, ja. En, ja, uh, ja, ja. Dus daarom alleen, wordt er vooral in juni feest gevierd. Ja, ja, precies. Maar wij doen dat een beetje anders. Wij doen lekker een uitloop in uh, uh, juli en augustus. Want ja. we zijn geproepeld ja, aan en, zeg maar, de Pride Amsterdam. Precies die heel slim toen destijds heeft bedacht... van ja als alles in juni is, zullen wij dat dan gewoon in augustus ja. gaan doen? Ja, of juni want Berlijn is dan. ook in juni, hè ja. weet je dat? Ja, ja, ja. Ja. ja, de meeste world prides op dit moment... of de meeste, meeste prides op de hele wereld uh, zijn in, in juni. Uh, in juni. Ja, ja, dat ja, is dus ja. de maand. Nou. En uh, nou, dat goed. wil zeggen, we, uh, we gaan er lekker mee aan de slag. We, we gaan nee. er we, wel aandacht aan besteden, maar ook niet overdreven. Veel nee, aandacht nee, aan besteden. Het ja, andere jaar deden we altijd wel heel uitgebreid uh, over de pride. Precies. We gaan ja, nu een beetje mixen. Nu toch? gaan we het een beetje mixen, ja, inderdaad. En, uh, nou ja, We hebben wel een ander ding wat een uh, traditie is bij ons. En dat is natuurlijk dat wij gaan luisteren naar de songs van het Eurovisie Songfestival ja. van het afgelopen jaar. Maar ook daar een twist. Want. Wij hebben vorig jaar natuurlijk onze expert eh, zeg maar op het gebied van eh, het Eurovisie Zongfestival Kennert Bos eh, in de uitzending gehad. En eh, dit jaar was hij ook weer aan bezig en we dachten, nou Kennert, eh, misschien is het leuk om jouw persoonlijke top 10 te gaan draaien. Ja. En eh, nou, helemaal aan het eind heeft uh, Mirko ook een interview met, uh, met Kennert uh, oh, opgenomen. Leuk. Dus dan gaan we even luisteren naar waarom hij dan zeg maar, verschilt met die van de ja. uh, Eurovisie. Wel, er zit wel hier en daar een verschilletje in. Dus, uh. Dat is ook heel leuk. Hè? Niet Pride, maar wel uh, Songfestival. Is wel een, ook een beetje. Een beetje, tuurlijk, beetje. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, en dat toch? is toch ook een soort Pride-feestje... inmiddels geworden om het te daarom, daarom. Ja. Maar te we, we beginnen met de actualiteiten, volgens ja, mij. We ja. beginnen met de actualiteiten. En er is best wel even het een en ander te benoemen. Ja, nou, Laten we beginnen met uh, 1 juni. In de Gay-krant uh, uh, krant heeft uh, Solange Dekker... Uh, uh, ja, model en transvrouw. Zij was de eerste transvrouw... Vrouw die meedeed aan Nederlandse misverkiezingen. En binnenkort is de Miss International Queen verkiezingen... waarbij Solange Nederland deel vertegenwoordigt. Deze verkiezing is een verkiezing specifiek alleen voor transvrouwen. De Miss Nederland verkiezing was voor alle vrouwen, zowel cis als transgender. Maar Miss International Queen is dus echt voor transvrouwen. Het is de allergrootste en de meest bekende uh, verkiezing van transvrouwen ter wereld. Dus... Dit is bij Uitstek een platform om de problemen van uh, die transzenders ondervinden uh, aan te kaarden. Als je Solange wil steunen, dan uh, uh, vind je op de webpagina van de Geekrant de crowdfunding. Ja, precies. En, en waar ze dan eigenlijk de oproep is om haar deelname te sturen, maar ja. ook zeg maar... Eigenlijk de, een, een stichting in het leven te roepen... waardoor er meer um, aandacht besteed gaat worden... aan inderdaad uh, de hele trans uh, uh, scene, om het ja. zo maar te zeggen. Ja, ja. Um, nog even daar aanvullend. Uh, Solange is ook een van de, uh, de personen geweest... die uh, in de film uh, documentaire uit het leven uh, oh. naar voren komt. Ja. Ja. En daar haar persoonlijke verhaal vertelt... en hoe zij geborsteld heeft zeg maar met haar identiteit. Ook weer een film wat gezien moet worden. Ja, absoluut, ja. absoluut. En daarop aansluitend... Uh, het verschrikkelijke ja. nieuws van de Oegandese president. Ja. Dat zou ja. jij doen. Dan. Ja, dat zou ik doen. Dan. <laughs> Nou, Oké, okay, we beginnen lekker. Uh, ja, dus, dat is uh, niet om te lachen nee, overigens. Want uh, woensdag 29 mei heeft uh, de Oegandese president uh, Mus Musi... CWNI, ik kan niet eens uitspreken, uh, heeft zijn handtekening gezet onder de meest verschrikkelijke LHBTI-wetgeving. Um, die was al eerder door het parlement goedgekeurd. Uh, dat heeft Anita Amon, de voorzitter van het Oegandese Oog parlement, laten weten. De wetgeving wordt uh, wereldwijd gezien als de meest strenge die ooit is gevoerd. Uh, VN-mensenrechtencommissaris Volke Turk noemde de Oegandese anti-LHBTI-wetgeving de ergste in zijn soort ter wereld. Door de wetgeving wordt alleen het uitdragen van homoseksualiteit al als strafbaar gezien. Lokale activisten noemen deze vage omschrijving een groot probleem, omdat het niet duidelijk is wat hiermee bedoeld wordt. Er zijn al verhalen bekend dat mensen die door dorpsgenoten zijn gelinst omdat men vond dat de persoon in kwestie er gay uitzag. Ja, dat is gewoon een dan, toch? Ja, dat is gewoon een ja. Daarnaast voorziet de wet in een levenslange gevangenisstraf. Uh, of in sommige gevallen zelfs de doodstraf, als er sprake is van seks tussen mensen van gelijk geslacht. Hierdoor zijn lokale activisten gedwongen om te werken op de manier die nog het meest doet denken aan het Nederlands verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om te voorkomen dat hele, het hele netwerk gevaar loopt, in geval van verraad, zorgt men dat niemand alle informatie heeft. Op die manier hopen door gaan deze activisten de schade te beperken. Poging tot homoseksualiteit kan bestraft worden met de gevangenisstraf tot 14 jaar. En op het promoten van homoseksualiteit staat maximaal 20 jaar gevangenisstraf. Ja, Ga er maar aan staan. Ja, ja, dat is toch echt ontzettend treurig. Ja. ja, ja. En ja. ja, dan denk je van zo'n land is, is progressief. Dat, dat, gaat, dat gaat erop vooruit. En, en dan. Nee, dit dus. wet, op dit, dit, dit gebied van deze wetgeving niet. Zeg maar. nee, dat, ja, is dan, nee, dat is pijnlijk. Alleen ja. maar achteruit. Nou, ja. wat, wat, wat, wat bijzonder is, wat maakt zeg maar, dat men daar ineens zo'n. Ja, nou ja, het was al sowieso uh, geen, geen fijn land om nee. daar als LHBTI hier uh, te leveren. Maar wat maakt nou zeg maar, dat er zo'n enorme terugval is... en wat je ook ziet in bepaalde onderdelen van, uh, van de Verenigde Staten... Ja. Uh, de opkom het opkomende LHBTI-geweld, ja. of al op verschillende plekken... wat maakt nou zeg maar, dat dat zo aan de hand is? Ja. En dat ja. zou interessant zijn. Misschien ja. kunnen we daar eens even uh, na onderzoek naar gaan doen... Erover. of, of ja. we daar kunnen... Kunt, nou ja, dus of deskundige of zoiets. Inderdaad. Ja waar ja, ja, ja. ja, ja. ik vooral ook van schrok. is... ik zag vandaag een, een YouTube short. En dat was dan van iemand die, die zelf ook een Afrikaans was. En die verdedigde die wetgeving. Maar gewoon wel voor een westerse publiek. En dan de mensen die reageren erop. Dus gewoon mensen uit Amerika, Nederland. Landen waarvan ik, nou daar zitten ook in ieder geval een deel, deel daarvan is, is progressief, zeg maar. Die zaten eigenlijk allemaal van ja. Uh, we, vinden, we zijn het wel met een je eens. We vinden het wel goed of zo. Weet je. Daar schrik ik dan nog, ja. nog meer van. Dan denk ik. Ja. Niet alleen ja. van. Uh, ja. Dus, nou ja, pijnlijk. Dus ja. dus, uh, uh, we, ja. gaan, we gaan er naar op zoek. En uh, we gaan jullie informeren daarop. Uh, ja. Daar uh, gaan we uh, wel eventjes zeggen. dat wat natuurlijk iedereen al was opgevallen. Was dat Nederland een plaats uh, uh, in de, um, uh, ja, de, de ranking zeg maar, van de, de LHBTI-rechten in Europa? Een plaats gezakt is. En inmiddels van 13 naar 14 is gegaan. Oké. Okay. En um, daarbij moet wel aangetekend worden dat uh, zeg dat niet per definitie te maken heeft met dat dat, ne dat, dat negatief zou zijn. Nee, okay. nee Er wordt een, een, een kanttekening geplaatst dat uh, het juist kan, kan zijn dat andere landen, zeg maar. Um, uh, het beter doen. Ja, ja, precies. Dat, en en ja. Dat, dus dat wil zeggen dat er een beter klimaat uh, is ontstaan. En dat betekent dat Nederland zeg maar, daardoor is opgeschoven. Tegelijkertijd zegt het COC... Transgender Netwerk Nederland en de Nederlandse Organisatie... voor Seksu, en Diversiteit en NID... Uh, uiten hun zorgen over de daling van Nederland op de lijst. Want waar ons land ooit voorliep in de wereld... streven steeds meer landen ons nieuw voorbij. Nou, dat is op zich positief nieuws. Maar ja, misschien wel slecht nieuws voor Nederland... Ze roepen dan ook de politiek Den Haag op om een inhaalslag te maken. En dat moet snel kunnen, want veel van de benodigde wetgeving ligt klaar voor behandeling. En daar is nog wel een puntje om te doen. Ja. Want er liggen dus allerlei plannen. Ja, precies. Uh, de, he, de Eerste Kamer is nu net weer gekozen. Ja. Dus ja. eigenlijk Eerste Kamer, oproep. Ja. Ga aan de slag en zorg dat je. Dus het is die... geen onwil, maar het is gewoon de traagheid van de politiek eigenlijk. Het is eigenlijk, de traagheid is. van de politiek de, de, de, de. en daar zitten wel een paar factoren op uh, rimmende, uh, zeg maar, de, de rem erop. Ja. Nou, waar is uh, Nederland, zeg maar, uh, zeg maar uh, waar wordt hij een beetje op gekapiteld? Dat gaat met name om uh, intersekse uh, personen. Hè, er is uh, weinig uh, veiligheid en zorg voor intersexe personen. En het gebeurt zelfs nog dat er niet noodzakelijke operaties plaatsvinden... bij intersexe kinderen, waarbij dan bepaald ja. wordt... dit wordt jouw geslacht. En daar heb je dan niet zoveel over te zeggen als je kind bent. Nee. Daarnaast natuurlijk het LHBTI-gerelateerde geweld. Uh, nou, meerdere regenboogvlag wordt tegenwoordig van de gevel afgerukt. Ja. Maar, maar, maar je zou kunnen zeggen dat er misschien ook wel een beetje... een ja, zeg, soort kettingreactie is. Hè? Dat het een leuke gimmick is om dat ja. te doen. En dus, ja... Ja, dat. Maar goed, dan hebben we natuurlijk die wetgeving tegen de homogenezing... die natuurlijk ook al gewoon echt jaren op de plank ligt... en er eindelijk ook wel eens doorgedrukt moet worden. Dus kom op, politiek uh, in Den Haag aan de bak. Ja, zet en het een daarom... beetje op de prioriteitenlijst misschien. Precies, Kijk, ja, ja. En opstaan, ik, ik kreeg toevallig uh, vanochtend nog even een berichtje van uh, uh, Theo Lelieveld. Dat is uh, uh, Mr. Letter Netherlands... Uh, en hij riep vooral op toen hij gisteren zeg maar, tijdens of uh, zaterdag bij de Canal Parade in Utrecht was... wilde hij een gesprek aangaan over waarom het nou zo nodig is om Pride uh, te organiseren. En dat het publiek er daar niet zoveel zin in had. Men wilde een feestje vieren. Ja, ja. En Theo doet dus ook een oproep van uh, mensen... laten wij vooral inderdaad feest vieren dat we dit kunnen... maar laten we vooral ook aandacht blijven besteden dat het nog zo hard nodig is... Ja. om die pride te organiseren. Pride is niet alleen een feestje. Pride is ook op Het is momenten ook een statement. Een, precies, ja, een statement. Precies. Waarvan akte. We gaan door naar het volgende uh, nummer... Uh, uit de top 10 van Kennerbos. En uh, op nummer 10 heeft hij gezet... Vesna uit Tsjechië met My Sister's Crown. Moeë sestra, dokota, neboeide. Ani tebe, paslo gaat neboeide. Ik ben in me dat sossego, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num no nó. Não se zo, e nem assim tu tens dó. Corazzao uit Portugal. En dat staat op nummer 9 van Kenneth Bos dan, inderdaad. Ja. Ja. Mimikat. Lekker, uh, lekker vrolijk. Ja, lekker. Gewoon ja, ja. een beetje raar, maar ja, uh, ja. op ja. een gegeven moment was het wel leuk. Je hebt zin om te dansen, Dans. toch? Ja, ja, ja dat ja. uh, uh, past helemaal goed in deze maand. Mooi. Ja, en dan goed. hebben we uh, het eerste interview voor vandaag. En dat is, als het goed is, Frankie Vos. Hebben we jou aan de telefoon? Klopt dat? Ja, dat klopt, hè Anja. Hé, hey, <laughs> hoe is het met je? Ja, goed. Lekker druk, moet ik zeggen. Ja, dat zal wel. Het zijn heftige dagen hier geweest. Ja. En dan zijn we nog maar net bezig. Dus. Ja, precies. Maar laten we eerst beginnen met jou voor te stellen aan de luisteraar. Wie ben jij en hoe ben jij verbonden aan de LHBT community? Uh, nou ja, mijn naam is Frank Vos. Ik uh, ben voorzitter van de Stichting Zaan de Regenboog. En de, de Saanse regenboogweek en de parade... dat is een van onze activiteiten hier. Ja, precies. En, uh, ja. Ja. En, en, en nou ja, jij bent dus wat je net zegt... Uh, van de drijvende krachten achter de Saanse regenboog. En dat nee, is ook ja. de reden waarom je, uh, we je uitgenodigd hebben. Onder andere, want je bent ook een uh, hele leuke man. Dus dat uh, is uh, sowieso uh, leuk om jou aan Dank de telefoon je te hebben. <laughs> maar uh, vertel, wanneer is de Saanse Pride... Uh, we zijn afgelopen uh, vrijdag al begonnen met de opening van de regenboogweek. En uh, wat je vraagt, de Pride, bedoel je de parade? Uh, ja, gewoon uh, de, de Pride. Dus uh, wat doen jullie? Okay. Wat ik begreep het, be het is dan de tweede begonnen, hè? 2 ja, juni? We zijn, uh, ja, we ja. zijn uh, de Pride is van 2 tot en met 10 juni. We hebben eerst de regenboogweek. We hebben hem afgelopen donderdag, uh, vrijdag uh, geopend op de school. Ja. Met de g erbij in de Wethouder. En we zijn nu al een paar dagen bezig. En we gaan door tot en met. Nou ja, tot, de, tot over de zaterdag heen wordt het zelfs getrokken. Dus het is langer dan tien dagen zo onderhand. Tot, elf, en, nou, hè? tot de 11 Zaterdag uh, heb je de parade. En uh, de festiviteit in de Bullenkerk. Damstraatje, bij de Dam. En uh, in het bank. En tot die tijd hebben we nog uh, een quiz, uh, films, transfilms. Jongere activiteiten, twee jongere feesten nog. Senior Pride, ja, noem maar op. Ja, leuk. En, en dan is zaterdag wel de, de grote dag, hè, geloof ik, de, de tiende. Ja, dan, dan uh, gaat de tweede parade van start. Ja. Want uh, eerder mochten we het niet doen, hè, twee en drie jaar geleden. Ja. Dus de tweede parade gaat van start uh, door het centrum van Vaarsdag. Dus, en we verwachten dat het uh, toch wel net zo druk wordt, minstens, als vorig jaar. We krijgen ook wel meer mensen door dat ze mee gaan lopen. Met name ook omdat ze hier, uh, nou ja, afgelopen zaterdag uh, de vlaggen in de kik hebben gestoken die net hingen. ook oh, nee. ja, weer echt, yes. jongens. Ja, ja, ja. Het ja, ja. ja. wordt een beetje een soort running gag, ja. Ja, verschrikkelijk. en en uh, één dag hingen ze. En, uh, na twee hoor. Twee van de achttien. Dus. Nou, okay. Maar het is gewoon uh, diep triest. Ja, dat is echt triest. Ja. Ja, ja. Ja. En, als we het daar dan ook over dat soort dingen hebben. Uh, we hebben uh, op Facebook begrepen... dat jij zelf ook jaren geleden te maken hebt gehad... met homogeweld Wil je daar iets over zeggen? Ja, welke keer? Het is meerdere malen... Uh, ik denk dat ik... Uh, ja, best wel vaak mijn was het gevallen hoor. Maar de, de heftigste was inderdaad toen ik uh, bijna doodgestoken was, dat klopt. Ja, ja. Toen, uh, ja, we liepen op straat en opeens uh, schelden schelden. Nou ja, toen, daarna gaat het snel of zo hè. Je probeert het te patje en patsch, steken twee missteken in je lijf voordat dus je doorheen. Ja. En ik wist niet eens dat het missteken waren. <laughs> nee, nee. Ik was daar een, een paar stappen achter. Ja, ja. Jeetje, ja. Ik kan heftig. het heel uitgebreid vertellen, ik kan het, uh, maar dat, dat zullen we maar niet doen Nee, nee, dat snap dat ik. Het is in ieder geval een, een, een vreselijk, uh, vreselijk. Ook, ook voor uh, Oscar, natuurlijk, die erbij was. Want die, uh, ja, die dacht ook dat ik uh, dood is. Dus, ja. Ja. ja. heel heftig, ja, heel heftig. En, eh, eh, ja. Heeft deze ervaring ook jou toe aangezet om actief te zijn en, en, en juist uit te dragen van, uh, voor, voor de acceptatie? Ik was er al denk ik twintig jaar heel erg actief in de okay. nog steeds. Yeah. Yeah. En de drijven, ja, dat is een van de drijvingen Ja, ja het, het is iets wat je nooit vergeet. Maar zolang ik zie dat, dat mensen gewoon lastiger worden gevallen, dat je niet jezelf kunt zijn, zolang yeah. uh, zal ik blijven knokken, denk ik. Ja, mooi. ja, ja Goed ja. dat je dat doet. Jammer dat het nodig is, maar wel goed dat je dat doet. Zeker. ja Zeker. super Laat iedereen lekker leven zoals hij wil, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Laat, uh, laat iedereen doen wat hij wil. En uh, ja. we doen toch niemand kwaad. Zijn, ja, denk. why can't we live together? Dat is ja. eigenlijk altijd de grote vraag. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Zeg, Frankie, uh, wil jij nog iets toevoegen aan dit interview? Nou, dat, dat, dat, dat is de laatste tijd. Toch wel weer opmerken dat mensen elkaar uh, dingen verwijten. Ik zou zeggen, ja, maar als je mensen tegenkomt die niet aan het, het beeld voldoen, van het plaatje wat jij hebt, van hoe een man of een vrouw of iemand eruit moet zien, neem je elkaar echt niet kwalijk, maar probeer elkaar te accepteren. Ja. Yeah. Laat iedereen, wat ik net zei, dat iedereen zijn uh, wie hij is. Ja. Yeah. geeft iedereen gewoon de kans om een leuk leven te leiden. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat, is een, dat is een goede. Ja, die uh, moeten we allemaal vasthouden, denk ik. Precies. En dat is uh, zeg maar ook wat we gaan uitdragen met al die prides en. Uh, nou, ja, ja, zeker. Ja. ja, heel goed. Zeker, ja. Het is wel heel veel prides komen erbij. En dat is wel heel mooi om te zien. Dat is een goed teken. Ik ja. bedoel, uh, uh, de, de geest is uit de fles. Om ja. het zomaar te zeggen. Hè? Ja. En we laten ons dan niet meer eindrukken. Zo is dat. Zo is dat. <laughs> nou Frank, hier, geweldig. We gaan uh, dit uh, interview uh, afronden. Dank uh, ja, je wel. En nog heel veel plezier Ik vooral. Uh, komende week. Ja. Dank je. Als mensen meer willen weten, kijk even op www.zaanpride.nl Heel goed. Heel goed. Ja, www.zaanpride.nl Nou. Hoe makkelijk kan je het hebben? Dankjewel. Dankjewel, uh... Dankjewel Frankie. Ja. Happy Pride, natuurlijk. Ja, dat hoort Happy er altijd Pride. bij. Hè? Ja, ja, zeker. Ja. En uh, nou ja, hier in dit interview geeft Frankie dus ook maar weer eens aan... dat het dus niet alleen een feestje is. Nee. En ik geloof dat dat ook een statement is... wat we aan Nederland echt gewoon duidelijk moeten maken. Ja. Dat een gemiddelde mens denkt van, wat? Jullie hebben toch zeg maar je homohuwelijk en, en, uh, en het kan allemaal maar enzovoort. En uh, doe niet zo moeilijk. Nou, er is dus echt wel gewoon het een en ander aan ja, de hand. Ja, precies. En uh, dat is ook de reden zeg maar, waarom we die prides gaan vieren. Het is niet en, alleen maar een feestje. Nee. Het, is, het is een statement. En ja, je ziet ja. het ook terug dat in de verschillende prides ook het activisme... Ja. en de voorlichting daarover uh, steeds meer terug Steeds gaan gaan. groter wordt, ja. Precies. Ja, nou, maar, inderdaad. in zandvoort gaat dat ook gebeuren. Dat is goed. Ja. Helemaal goed. Het volgende nummer is volgens mij even kijken op ja. een lijstje. Glenn de Koning met Jij doet iets met mij. Ja, en dat komt omdat hij lekker op het podium staat... tijdens ja. Sign Pride. Kijk. Dus, uh, en uh, Jij doet iets met mij. Nou, laten we lekker gaan luisteren wat ja. er dan gebeurt. Wat, wat hij doet...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 Dragen op ieder feest. Uh, we komen er zo langzamerhand achter dat het een beetje een uitzending is met een, uh, een sterretje, om het zo maar <lacht> te zeggen. Uh, technisch uh, hebben we wat mankementen in de studio, uh, waardoor uh, zeg, we uh, probeer, dingen proberen op te lossen met de mobiele telefoon. <lacht> ja. En um, uh, ja, wij zouden een interview hebben uh, met Eveline van der Putten uh, voor de Roordse Zaterdag in Goes. Uh, helaas is zich zeg maar bij het uitspit. Ja, dat is bijna te komisch, maar niet heel erg leuk om te lachen. Uh, is het uh, telefoonnummer gevallen? Ja. Uh, waardoor we op dit moment geen contact kunnen opnemen met uh, Evelien. Uh, we gaan dat natuurlijk even herstellen. Uh, maar we hebben wel muziek en dat gaan we natuurlijk sowieso eventjes uh, beluisteren. Je hoorde net Albina en familia, want dat was uh, Albina samen met haar familie. Met Doeje. En Doeje kwam uit Albanië, of was de vertegenwoordiger van Albanië. Lekker nummer. Voor Kennard was het nummer 8 op zijn uh, zaallijst. Daarvoor iets niet uit het Eurovisie Songfestival. Uh, uh, Klen de Koning met Jij doet, iets van mij en, uh, Jij doet iets met mij. En als je daar meer wilt van horen, dan moet je gewoon lekker naar de Zaan Pride gaan. Want hij staat daar op het podium. We gaan door met uh, een ander nummer. En ook dat is een podiumact uh, tijdens de Roorste Zaterdag in Goes, Die overigens op 17 juni plaatsvindt. En dat is Dave Dekker met Geen Gezeik. Geen gezeik, ik wil gewoon gezelligheid. Soms ben je verdrietig, maar nu moet je genieten. Ik zat gevangen in de liefde en niks kwam bij me aan. Dag dacht heel lang, dit is het, zag mijn vrienden niet meer staan. Elke dag hetzelfde liedje, elke keer een hoop gedoe. Maar dat laat ik nooit meer toe, want ik wil geen gezeik. Ik wil gewoon gezelligheid. Jou verloren, ik was geen Dave, maar zeven. Je kon tegen me praten, maar het ging dwars door me heen. Hij wilde het niet horen, ik zat vast in jouw gedoe. Maar dat laat ik nooit meer toe, want ik wil geen gezeik, ik wil gewoon gezelligheid. Soms ben je verdrietig, maar nu moet je genoeg. dan op het leven Eeuwig geen gezicht. Ik dacht dat jij mijn type was Maar ben te nuchter voor je drama schat Dus ik laat het nooit meer toe En dat was Dave Dekker met even geen gezeik. Uh, dat vinden wij ook. Dus uh, we hebben hier een uh, oplossing uh, uh, gevonden. Uh, er is een interview dat uh, zeg maar helaas niet live kon plaatsvinden. En dat was het interview met uh, Kenner Bos. Uh, onze expert van uh, het Eurovisie Songfestival. Naar wie wij zeg maar, zijn persoonlijke top 10 hebben samengesteld als playlist voor deze uitzending. Uh, we starten het interview nu in. En gaan proberen in de tweede uur contact op te nemen met Eveline van der Putten. Nou, als het goed is, heb ik hier aan de lijn Kennert Bos. Klopt dat, Kennert? Dat klopt, hoor. Nou, leuk. Welkom, Kennert, welkom. Ik, uh, nou, we gaan gelijk beginnen met de eerste vraag. Wie ben je? Wat doe je in het dagelijks leven? En hoe ben je gerelateerd aan de regenboogcommunity? Ik ben uh, Kennert Bos, maar de twee al, <laughs> ik ben 53 uh, alweer. Uh, ik werk bij Executive Producer Fiction bij... PJB, dat is een streaming service waar je onder andere film eh, kan, kan zien. Je weet wel dat je, je af. Uh, dus ja. En ik uh, ben gay. En ik ben gay. En je bent gay, ja nou ja. Dat zijn we allemaal een ja, beetje volgens al. mij. Zo, zo. <laughs> dus, de in de L, H in de LHBTI of de G in de LGBTQ. Ja. ja, nou ja, dan hoor je er zeker bij. En nou, je, we zijn vandaag eigenlijk. Uh, al jouw uh, uh, jou, jou top 10 songfestival nummers aan het luisteren. Ja, je bent helemaal fan van het uh, Eurovisie Songfestival. Waarom? Ja, waarom ik ken dat? Ja, dat ben ik eigenlijk al vanaf kind af aan. Ja, dus het, ik vind de muziek ook echt leuk. Dus zo is het begonnen, denk ik. Um, en ook de show. En het... Competitie element. Dat vind ik ook echt leuk. Maar ik ben gewoon echt zes van de muziek. Dat vind ik echt leuk. En, en is die en, muziek en die dan raar... niet heel erg veranderd? In, in de afgelopen zeker. tien jaar? De muziek is heel erg veranderd. En het rare ook is, is als, als je, zoals dit jaar ook, maar zeker ook het jaar 20, 2021, toen het bij ons was, in Rotterdam natuurlijk, in ons Nederland. Mm -hmm. Als je dan luistert naar wat er allemaal meedeed, zijn het ook echt keer allemaal verschillende muziekstijlen. Ik, heb, ik bedoel, uh, Long won, en je had een Franse chanson. chanson. Uh, dus je had hard rock, je had een uh, Franse en, en toch vind ik het allemaal leuk. Terwijl, in het normale leven, zeg maar, normale muziek, kan je zo niet denken. aan nee, hard rock, mij. Maar zodra het mee gaat doen, dan zoek je het niet. alles hoor, maar dan opeens vind ik het toch leuk worden. Oké. Okay. Is... Nou, ja. Uh, en ik moet zeggen dat sinds ik. Toen ik het honderd jaar op tv, al, uh, elk jaar zag, en op een gegeven moment ben ik een beetje overgehaald, of niet overgehaald, maar een vriend van mij, die ging altijd er naartoe. En ik zei: ja, je moet het ook echt een keer doen, en in 2014 dacht ik, fuck it, ik doe het. Ik heb de kaart gekocht, dat was in Kopenhagen, en sinds, ik er, sinds die tijd ga ik er elk jaar heen, of probeer ik er elk jaar heen te gaan als het kan. Ja, en die sfeer, zeg maar, de songwits sfeer, is een soort van, voor mij, unieke sfeer. Het is alleen maar positiviteit en alleen maar mensen die net zo fan zijn van de muziek als jij, zeg maar. Het is eigenlijk ook een soort mini pride altijd. <laughs> nou nee, dat, dat, dat klinkt wel heel leuk. En, en je zegt, ik ga elk jaar. Ben je dit jaar in Liverpool geweest? En hoe was dat? Een keer. Ik was er en het was echt heel leuk. Dat een, Liverpool werd echt heel leuk. ik hoor het kan gebeuren kan ja. gebeuren ja uh, echt, nee het was echt uh, erg georganiseerd het was heel uh, de sfeer was goed te de stad was echt blij dat we er waren de hele stad doet mee dat ja, is nog fijn dat is in een kleinere stad vaak zo uh, dus dan neem je als zoiets van neem je een beetje die stad over het centrum was echt elke winkel elke kroeg, elke restaurant iedereen eigenlijk um, ben je mee Leuk. Um, dus goed, het weer was goed. <laughs> Wat in ieder geval het geval is in Middekkel. Um, super goed georganiseerd. De tegenstelling tot Italië het jaar daarvoor. <laughs> um, dus alles klopt. Nou, het dat echt, uh, echt een feestje, ja. ja. leuk. Nou, en zoals ik al zei, we luisteren dus deze uitzending naar jouw top 10. En niet de top 10 zoals de ja. officiële uitslag is. Wat zijn in jouw ogen de belangrijkste verschillen die je gewoon even gezegd moet hebben? Nou ja, ik had Finland op één en die werd uiteindelijk twee. Um, um, maar ja, kijk, ik ben ook wel echt blij met de winst van Maar goed, het belangrijkste veel denk ik dat ik Oostenrijk heel hoog had. Mm -hmm. Hoger dan die uiteindelijk zijn gekomen omdat ik dat, dat is zo grappig. Noem maar als je goed naar die tekst kijkt, die tekst zo, zit zo goed in elkaar. Um, het is echt slim en het is ook nog eens een lekkere beat. Die meiden zijn echt wel leuk ik denk dat dat bijna een beetje verloren is gegaan, omdat het misschien net intelligent was eigenlijk. Oké, okay. <laughs> ja, dan kan je het ook zien, ja. ja serieus, ik denk dat de helft van Europa, er, de helft van Europa er kan, Hij heeft dat Engels volgens mij niet door de helft in Europa, er, weet wel waarschijnlijk niet, wie Edgar Allan Poe is. Um, en dan verliest een beetje van zijn magie, maar... Um, dus die staat in drie, drieën, geloof ik. Dus ja, die, dat vind ik nog steeds, dat draai ik ook bijna dagelijks. daar word ik zo blij van dan dat nu. Um, en verder, ik denk dat dit wel een beetje, uh, daaruit ook wel is, wat uh, dat veel grenzen hadden wij waren natuurlijk allemaal. Iedereen werd die series bij, van uh, België. Mm -hmm. En Die is ook, volgens mij, Gustaf is ook alle gay van uh, Nederland en Europa aan het gaan. Um, en die scoorde uiteindelijk ook niet zo goed. Althans bij het publiek niet. Maar nee. is niet wel bij het publiek niet. Um, en Frankrijk natuurlijk, Frankrijk is natuurlijk... ...totaal door een man gevallen eigenlijk. Want deze top 10 had ik volgens mij nou wel gemaakt voor afgaand aan de finale. Um, en in de finale dacht ik oké, okay, die Franse echt je eigenlijk wel een beetje mislukt. Ja. En hij heeft ook nog, toen ze zo weinig punten kreeg, van het publiek hij heeft ze ook nog een middelvinger opgestoken. Dus we zijn wel een beetje klanker. Ja, nee, als je dat doet, dan, uh, <laughs> dan is het inderdaad... Ja. Dat, dat doet het meestal ja. niet goed bij het publiek. Als je dan ooit nog een publieksprijs nee, wil slechte, winnen, dan, uh, nee, dan nee. nee. nee. En, en heb je je tickets voor, uh, voor Zweden uh, al geboekt, voor 2024? Nee, ik heb nog niks geboekt, maar ik heb het wel, want ik werk voor een Zweeds bedrijf. Uh, dus ik heb het, uh, aan mijn collega's heb ik samen gefeciteerd met de doelst. En vervolgens als mijn collega die zei, oh je mag wel in mijn huis. Ik heb vijf slaapkamers en uh, ik ga in mijn gezin wel ergens anders zijn Dus als het in Stockholm is, dan heb ik in ieder geval een gratis slaapplek. <laughs> uh, dus nu hoog ik dat het in Stockholm is, en dan in een andere stap. Ja, nou dat snap ik helemaal. En dan, en dan ben ik ook benieuwd, waarom, je, je top drie, neem ons even mee, waarom, waarom is... is... Het eerste nummer op jouw lijst, het eerste nummer. Wat, wat vind je daar zo goed aan? Ik ben in Finlande, nou ja, ja. het grappige is, ik ben een aan, zeg maar dus ik heb er niet in een. Hele... Dus je zet een nummer op en dat moet je raken. En dat deed dit eigenlijk al ja, bij de Vinci Forum. Ik vind die jongen echt heel grappig. Ik vind het echt klopt helemaal. Maar ik krijg ook gewoon echt kippenvel van geluk als ik het opzet. Uh, en ik hoorde het zaterdag bij jullie. Utrecht, kijk, ik zou zeggen Utrecht. Utrecht, oké. Was het. is het Ernst Dijk, op zich al klein. En dan denk ik, ja, dan knalt het er gewoon uit. Dus het En heeft een soort. positieve agressiviteit, bestaat dat? Maar het heeft echt. verhangen en energie. Ja, dat vind ik heel mooi omschreven. Ik. Uh... Ik denk, ik denk dat, dat we ons daar ook wel in kunnen vinden. Dit is, dit is vlak voor, uh, voor de daadwerkelijke uitzending opgenomen, dus we gaan zometeen genieten van jouw uh, jou top 10, of sinds ik dan, Terwijl <lacht> ook achter de knoppen ja. sta is, is er iets waarvan je zegt, dat wil ik nog heel graag gezegd hebben of meegeven aan de luisteraars of ons? Nou, even over in de winnaarijs, kijk, uh, daar hoor ik ook nog meestal gelijden over, maar later wel. Ja, sommige mensen vinden het maar dat ze gewoon lopen. En het nummer niet zo sterk als euphoria. Nee, de nummer is wat mij ook niet zo sterk als euphoria. Maar mensen dat Maar die vrouw is voor mij wel echt een week over... Uh, de kwaliteit van haar stem, de emotie die zij in haar stem heeft, die is zo goed, ja. dat is er helemaal niks en dan komt er iets. Ja. Dus ik vind dat dat terecht ...dat zijn gewoon. En verder zou uh, ik zeggen: uh, van elkaar een je, voor elkaar en van een ziekte waarvan je zelf niet, niet... Maar, nog niet. maar uh, probeer het ook eens weg met meer soms iets anders dan alleen al wat je al kent. Ja, nou, dat vind ik mooi gezegd. Kennert, dankjewel. dank je wel. Um, ja, ja, ik wil je een hele fijne dag wensen. Ja, dank je en dat was het interview met Kenner Bos... Uh, onze expert van het Eurovisie Songfestival... zoals we dat eventjes kunnen noemen. Uh, dank aan Mirko voor, uh, voor het opnemen van het, van het interview. Helaas uh, ontdekken we dat zeg maar, ook de mobiele telefoon... hier een beetje uh, problemen had. Met, uh, dus het was hier en daar wat onverstaanbaar. We hopen dat het toch echt voldoende duidelijk is... Zeg maar, wat de strekking van, uh, van het interview van uh, Kenneth is geweest. Um, we gaan nu iets wat luisteren naar zijn nummer 7. En zijn nummer 7 was uh, ja, het gasland... Althans de de vertegenwoordiging van het Grasland uh, Liverpool, uh, dat is natuurlijk niet het Grasland, maar Groot-Brittannië. En dat was May Muller. I wrote a song. Hmm. Yeah. You kept going on to yourself, I thought some I was gonna cost you out That I wrote a song. En dat was May Muller. Uh, die uitkwam voor het Verenigd Koninkrijk in Liverpool. Uh, waar het Eurovisie Songfestival uh, plaatsvond. Um, we hebben door uh, zeg, de wisseling van, van de interviews en dergelijke wat tijd over. Dus uh, we kunnen uh, weer ruimte maken voor een stukje actualiteit. En dat is tegelijkertijd een soort van agenda... Uh, want namelijk aanstaande woensdag dan is er op de Hogeschool van Amsterdam de presentatie, of eigenlijk de opening van de expositie van de zogenoemde Rainbow Dress. En de Rainbow Dress, dat is, uh, die is in. Uh, even kijken, in. Oeh, dan moet ik heel even goed nadenken. Um, wanneer die nou ook weer uh, ontworpen is. Dat gaan we uh, voor je opzoeken. Maar in ieder geval, 7 juni lanceert HVA Pride. De uh, LHBTI-vereniging van de Hogeschool van Amsterdam. Ter viering van de Pride Month in samenwerking met de faculteit Techniek. De Amsterdam Rainbow Dress. Dat is gewoon een gewone geweldig kunstwerk. Tentoongesteld in het atrium van het gloednieuwe Jacoba Mulderhuis. Uh, voor degenen die uh, in Amsterdam uh, zijn, daar bij de staat staat een uh, heel nieuw ecologisch uh, gebouw. En dat is het Jacoba Mulderhuis. Daar kun je dus naar binnen. Het event begint om 16.00 uur en wordt geopend door Esther Ras, decaan van de faculteit techniek. En eh, ook vertelt de kunstenaar Arnoud van Krimpen over het ontstaan en het belang van de Jurk. En houdt student toegepaste psychologie ABI een voordracht. Nou, um, uh, dat is eigenlijk een aankondiging voor onze luisteraars uh, die, uh, zeg maar, HVA gerelateerd zijn. Uh, want het is natuurlijk een besloten feestje voor de Hogeschool van Amsterdam. Maar waarom noemen we dit? Omdat die Rainbow Dress eigenlijk een uh, uniek statement is om uh, zeg maar aandacht te besteden aan uh, de LHB, uh, LHBTI... Um, ja uh, uh, community uh, gemeenschap community ja maar ik zoek eigenlijk een emancipatie ah. dat emancipatie het woord wat ik zoek. Ja, dat... <laughs> ja precies ja want waar bestaat die uh, jurk nou eigenlijk uh, uit uh, de jurk bestaat uit alle vlaggen waar, uh, van uh, landen waarin lhbti uh, gecriminaliseerd is ja ja, ja. En dat zijn er op dit moment 68. Jeetje, ja. uh, uh, let op, het waren er meer. 71, dus, toch? Ja, ja, ja. Het, ja, precies, het waren ja, ja. er meer. En uh, uh, we hebben hier natuurlijk ooit een keertje... ook over de Zero Flags Project hebben we dat natuurlijk ja, gehad. Is dat is eigenlijk ja. een soort van afleiding van deze jurk. Uh, de jurk is uh, uh, ontworpen. En, uh, nou, misschien kun jij het even lezen, want dat kan het zo snel niet vinden. Uh, in 2016 in, in ieder 2016. geval, voor het eerst. Uh, augustus 2016 is uh, de uh, Amsterdam Rainbow Dress uh, als een van de uh, tekens ja, uh, uh, ontworpen ja. uh, tegen de landen inderdaad die uh, anti-homo wetten hebben ja. nog. En is destijds ja. is hij uh, zeg maar uh, ja, geëxposeerd uh, uh, als model Valentijn Ding. Ja. Ja, het eerste uh, transgender uh, model. Ja. Um, en uh, het mooie van die jurk is, is dat die bestaat uit al die vlaggen... Uh, van landen waar het is, uh, gecriminaliseerd is. Precies. Maar zodra een land dus besluit dat uh, de LHBTI-rechten uh, uh, daar wordt voor opgekomen... Ja. dan wordt die vlag uit die jurk gehaald. Ja. En die wordt dan vervangen door een regenboogvlag. Ja, precies. Ja, en ja, ja. Uh, met een ceremonie wordt die vlag dan, zeg maar, van dat land teruggegeven aan de een ambassadeur van, ja. uh, van dat land. Met tegelijkertijd daarbij dan ook een regenboogvlag, zodat er echt een statement gemaakt is. En het doel van die jurk is natuurlijk dat er uiteindelijk één grote... Alleen nog maar één regenboog, ja, dus ja, regenboog. Ja, een Ja, ja. Dus we hebben wel het werk te raam. doen als dat, als dat de missie is. Maar ja, ja. Het is wel, ja ik ja. vind het wel Kijk mooi. Maar. Ja. Kunstig. <laughs> Dit zijn alle vlaggen die ja, uh, ja. mooi moeten <laughs> ja, verdwijnen. Ja, dat, ja, ja. Dat, dat zijn er nogal wat. En nou ja, er is één dingetje. Oeganda zat er al in. Uh, dus het is niet dat, dat er zeg maar een, een vlag in teruggeplaatst wordt. Uh, gelukkig zijn er dan nog, nog steeds maar 68. Maar het is ja. maar 68. Ja. 68 ja. Dus er, ja, er is nog werk aan de winkel. Uh, Absoluut. Ja, ja. Ja. Dat uh, als een, uh, als een uh, ja, in, uh, ingevoegd item. Uh, we gaan uh, luisteren, Mirko, naar een uh, laatste nummer. Voordat we doorgaan naar het tweede uur. Wat nou. heb je klaarstaan? Ja, gaan, we dat? gaan we dat? We hebben nog... 46 seconden. Dus. Oh, ja, ik denk ja, dat, dat de beter we beter heel eventjes kunnen volpraten Maar tot, uh, tot, uh. Ik dacht misschien kunnen we dan even nog aantippen dat Roze 50, dat is de Belangenvereniging voor Ouderen uh, LHBTI'ers eigenlijk, van het COC en uh, samenwerkt COC-AMBO. Uh, die heeft de Jos Brinkprijs gewonnen. Dat is gisteren eeh, bekendgemaakt. Dus uh, ja, Kijk. dat is de inzetprijs. En de uh, Roze Fanclub van Rotterdam heeft de innovatieprijs gewonnen. Dus. Uh, van Rio's Beginprijs. Dus, dat ja. is positief ja, dat nieuws. Ja, zijn allemaal, uh, ja, ik denk, uh, we eindigen gewoon met positief. Ja, we we, we dit, eindigen dit, gewoon dit, positief. positief. Ja. Ja. Nou, en dan in het volgende uur uh, zometeen veel meer, meer interviews, meer actualiteiten. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur.